Vandaag het eerste deel. Op de ochtend van een heldere, zelf zonnige dag in het najaar van 1933 arriveerde Marion Verkerk per trein op het station van het Brabantse plaatje waar ik met mijn vader, Reinier van Herenwaarde, woonde. een taxi krijgen? Nou, dat is een luxe waar we hier niet aan doen. Waar moet u naartoe? Kent u de familie Van Herenwaarde? Het huis heet de Tuinfluit. Waarom Van Herenwaarde? Ja. Weet u wat, ik leg u even uit hoe u moet lopen. Als u dan die koffer hier laat staan, dan komt er straks al paard en wagen langs die u meeneemt. We kennen elkaar hier helemaal. Ja, maar... U komt zeker uit de stad? Ja, uit Amsterdam. Zoveel mensen hebben we hier gelukkig niet. Maakt u nog maar een wandelingetje, dan zorg ik als employé van de Nederlandse spoorwegen ervoor dat die koffer op zijn plaats terechtkomt. De koffer kwam bijna net zo snel bij de tuinfluiter aan als Marion Verkerk. Ik was toen vier jaar. Dat mijn moeder al zo lang met een ongeneeslijke ziekte in het ziekenhuis lag, nam mijn vader een juffrouw in dienst die op mij moest passen. Is daar iemand? Hallo? Daar. Maar jij bent zeker Inge. Wie ben jij? Ik ben je van mijn jong. Jouw papa heeft je vast wel verteld dat ik voor jou kom zorgen. Nee hoor. Nee, wel. Heeft je vader toch wel verteld? Kun je verhaaltjes vertellen? Oh, ik ken er wel honderd. Vind je lief? Dat is dan wederzijds. Voor wat hoort wat? Zeg Inge, zie je daar die grote koffer staan? Ja. Als jij de deur nou voor me open doet? Ja. ja? Jongen, nou, hebben jullie niemand die de boel opruimt? Het is weggelopen. Nou, zeker omdat het zo'n hommetje was? Ze komt lekker nooit niet terug. Oh, dat klinkt veelbelovend. Koopt je vader steeds een nieuw servies als jullie moeten eten, hè? mevrouw is zeker al een tijdje weg. Lekker wel. Zie je weet geloof ik precies wat je wil, hè? Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan die boel eens een beetje opruimen. Het zal een verrassing voor je vader zijn als je straks thuis komt. Ja, Help je? Ja. Zo, nou. Je hebt me geweldig geholpen. Kom maar. Papa! Oh. <laughs> wat een enthousiasme. Wat heb je nou in je handen? Oh, het is alleen maar zeep, zo, Wacht, wacht, wacht, wacht. Liefling, papa gaat deze onbekende juffrouw een hand geven. Ik ben Inge's vader van Herewarde. Uh, maar jonge Kerk. Zo, mijn jonge Kerk. Nou, u gaat mij toch niet vertellen dat u deze keuken in zo'n in staat hebt gebracht. Inge heeft me enorm geholpen. Ja, ja, van de wal in de sloot, zeker. Believe me. Ja, weet u, We hadden een huishoudster, maar ja. Inge heeft me er alles over verteld. Dus... Ja, ik moet u wel zeggen dat ik mij ontzettend dus schaam. Ik, ik heb u in de dienst genomen voor mijn dochtertje. En, en uitgerekend op het moment dat ik u niet persoonlijk kan begroeten, komt u in deze beestenbende. Oh, nu niet meer? Ja, ja dat is eigenlijk precies wat me dwars zit. U hebt er ons natuurlijk wel ontzettend mee geholpen. Ja, maar dat spreekt er vanzelf. Ja, maar. Nee, met de Noorderzon verdwenen huishoudster dacht hij anders over. Hm. En. Uh, juffrouw Kerk, het is misschien een beetje geïmproviseerd en misschien niet op het juiste moment, maar Inge en ik heet u hartelijk welkom op de Tuinvlaat. Altijd is kort, jak je ziek, midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat hij naar de kerk, met een boek vol zilverwerk. Altijd is kort, jak je ziek. Midden in de week, maar zondags niet. niet. Goed zo. Nou, nog rusten. Slaap lekker, hè? Ja. Tot morgen. Tot morgen. Leren we weer een ander liedje, goed? Ja. Slaap lekker. Dag. Ja. Onze kleine kabouter in haar bedje. Mm. Ik zal zo even bij haar gaan kijken. Is dat slaap? Ach ja, het is lang geleden dat ze... door een vrouw... mijn vrouw naar bed is gebracht. Ik ben blij dat ik iets voor haar kan betekenen. En zo vlug. Dat is wat ik nauwelijks begrijp. U komt binnen, u kijkt rond... en u hebt overwonnen. Oh, dat lijkt me wel heel snel. Ach ja, we deden wat we konden, ik en ik. Maar ik geloof niet dat het ons al te goed afging. Heer ja. van Verkerk, u bood zich per advertentie aan als kinderverzorgster. Weet u waarom ik daar onmiddellijk op inging? Omdat u erbij zette dat u geen ervaring had. Wie zo eerlijk is, dacht ik, die kan het. Ja. Wat hebt u ervoor gedaan? Ik heb tot nu toe thuis gewoond. Ik ben 21. Mm -hmm. Mijn moeder legde nogal wat beslag op me. Ze gelooft dat ze ziek is, in tegenstelling tot de dokter. Ik hield het thuis steeds moeilijker uit. Bent mm -hmm. u enig kind? Ik heb nog een zusje, Edith. Die is schoonheidsspecialist. Dat lijkt me een schitterende levensvervulling. Als je een specialiste bent in schoonheid. Hm. Ik ben blij dat u op mijn advertentie reageerde. Hm. Juffrouw van Nou, Ja, meneer? Ik, ik zou u een voorstel willen doen. Ja, weliswaar heb ik u aangetrokken als gezelschap voor Inge, maar gezien het feit... Euh, ja, wat u in een middag voor elkaar kreeg, daar is onze huishoudster nooit naartoe gekomen. Als ik nou eens een dienstmeisje aannam, zou u dan de leiding willen nemen over dit huishouden? Wilt u dat ik daar onmiddellijk op antwoord? Ja, dat wil ik. Als ik dacht dat het een probleem voor u zou zijn, dan had ik het u niet gevraagd. Dus ik mag er niet over nadenken? Natuurlijk ja, mag dat, hoewel ik liever heb dat u meteen ja zegt. Ik wil niet zo onbescheiden zijn dat ik denk dat ik de leiding over het huishouden wel even bij kan doen. U mag gerust zo onbescheiden zijn. Nou oh ja. Ja. Maar waarschijnlijk zou het voor Inge niet eens goed zijn als ik de hele dag alleen maar tijd had voor haar. De... Zo. Ik heb dat zo goed voor je meegebracht. Wacht even, zal ik het hier neerzetten? Zet me hier. Hoe is het met je? Ach, niks. Krijg je pijn? Ik heb altijd pijn. Ik bedoel, erger dan gisteren. Maakt het uit. Inge heeft een, een tekening voor je gemaakt. Wacht even. Kijk, hier, hier heb ik hem. Dat is de... Daar links is de tuinfluiten. Mm -hmm. Dan de schommel. En dat ben ik. Dat is een beetje raar uitgevallen. Hm. Wie is die vrouw? Hé, hey, dat is knap dat je daar meteen een vrouw in herkent. Zou je van Kerk wel zijn? De gelukkige familie. Mijn Alsjeblieft, dat meisje is drie dagen bij ons in dienst. En gisteren twee dagen. Hoe bedoel je? Hm. Je stond eraan te prijzen alsof je de volmaaktheid zelf in huis had gekregen. Ik kan alleen maar zeggen dat ze Inge geweldig opvangt. Als ik thuiskom staat mijn hoofd echt niet uit inkleuren van een tekening. Dat is ook het werk voor een moeder. Wat wou je toch zeggen? Nee. Hoe oud is die juffrouw helemaal? Die juffrouw is 21. Ah, wat weet zo'n mens van kinderen. Maar ik had naar scheden hoeveel ze ervan weet als ze dat werk maar goed doet. Ik wilde het trouwens wel eens zien. Inge is ook nog mijn kind. Ja. Grijp je dat? Het is al voortreffelijk. Zo. Nou, als ik de soep even opscheppen. Graag. Hé. Hey. Ligt daar naast u? Kom in. Uh... Mijn vader las altijd uit de Bijbel voor me. Ik begrijp dat u. Ik leg hem maar even weg. Nee. nee, nee, nee, nee, niet zo overhaast. Ik wil niet dat u hier aan iets ontbreekt. Dus als u het nodig vindt, dan leest u in het vervolg iedere avond een stuk uit de Bijbel. ...als u de oorlogszuchtige verhalen zou kunnen overslaan, in verband met dingen. Wees u maar niet bang. Ik zal liever de zaligsprekingen lezen. Hoe las u dat ook alweer? Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Mm -hmm. Dat is een harde tekst, als ik aan mijn vrouw denk. Ik geloof erin. Ja. Als u haar ziet liggen hier voor mm -hmm. Als u haar dan vergelijkt met deze foto, mm -hmm. dan, dan staat zo'n tekst zo ver van je af. Ja. Daar valt weinig aan te doen. Dat is dan een soort machteloosheid en woede. Iemand die verandert in een schim terwijl je weet dat je dat proces daar binnenin haar niet meer kunt stoppen. Zo medogenloos en zo langzaam. Ja. ja. Ze heeft uh, trouwens u gevraagd. Oh. Ik heb haar verteld hoe blij we hier met u zijn. Oh, maar meneer van Hierwaarde, dat kan ik misschien nooit waarmaken. Ik ben hier pas een paar dagen. Ja. Wilt u mijn vrouw en mij genoegen doen? Wilt u haar eerdaags bezoeken? Mevrouw van Heerwaarde, er is bezoek voor u. Oh, Mag het binnenkomen? Ja. Komt u maar. Dank u wel. Als het u liefde. Dag mevrouw, ik ben Marion van Kerk. Dag. Uh, mijn man zei dat u 21 bent. Volgens mij bent u jongen. Nee hoor, ik ben 21 mevrouw. Uh, gaat u zitten. Oh, dank u. Dan schelen we zeven jaar. Maar de spiegel maakt er wel zeventig van. Oh, mevrouw, dat moet u niet zeggen. Nee? nee. Nou, het doet er ook niet toe. Kunt u nog wel opschieten met mijn veelijzende echtgenoot? Geen enkele huishoudster heeft het tot nu toe bij me uitgehouden. Maar oh, meneer lijkt me helemaal niet veelijzende. Hm, wacht maar tot u Renier leert kennen. Hoewel ik geloof dat u hem al aardig hebt ingepland. Wat bedoelt u daarmee, mevrouw? Maar dat hoef ik toch niet uit te leggen. Hè? U beschuldigt mij. Ik, ik weet niet waar u op doelt. Mijn man is veranderd. Hij is ontzettend snel veranderd. Hij voelt zich een stuk meer op zijn gemak. Dat kan ik aan hem merken. Hij heeft zijn gezelschap gevonden. En maar u denkt toch niet dat ik, dat ik, dat ik hem zijn gemoedsrust wil ontnemen? Nee. Misschien heeft u hem die juist wel gegeven. Ik begrijp een aantal dingen niet meer van hem. Hij heeft me verteld dat u ook iedere avond voorleest uit de Bijbel. Vindt u dat erg? Ach, kind. U begrijpt toch niet waar het om gaat. Weet je wat het betekent hier te moeten liggen terwijl alles doorgaat, ergens ver weg? Ik hoef geen medelijden. Als je op een plaats als deze ligt, kun je beter maar hard zijn. Maar er zijn toch mensen die van u houden? Sinds u er bent... Probeert mijn man mij mee meer te geven dan hij kan. Hij moet zich forceren. Ik geloof niet dat hij begrijpt dat ik dat merk. Weet u, pijn is ook voor iemand die er naar kijken moet Geen pretje. Na een tijdje wil je er vanaf of wil je er niet meer gaan denken? Dat zou ik ook wel willen, Marion. Mag ik je Marion noemen? Oh, natuurlijk, mevrouw van hier, maar. Ik ben moe. Ik ben zo ontzettend moe. U oh, moet gaan slapen. Ik trek de laat en en dan gaat u lekker slapen. Ja. Het is niet zo dat niemand om u geeft. Ja, ik zie dat nog voor de eerste keer voor me. Ze was zo mooi. Ze kon zo onderhoudend vertellen... Bij mevrouw thuis hadden ze het nogal moeilijk. Verarmde adel. Een staat proberen op te houden zonder middelen. Ach ja, ze had zich zorgen voorgesteld van een huwelijk met mij. Wonen op het huis van herenwaarde. Hmm. Partijen. Jonge meisjesdromen. Het is nou met mij kwalijk dat ik wilde werken, iets opbouwen. Ik wilde dat niet alleen. Ik haatte al die leegte, de schijn. Iets opbouwen, daar moet je toch trots op zijn? Werken beugelen. Ze wilden mij om zich heen hebben. Jong blijven. Het is zo vreed dat ze daar lichtje van verkerk. Kijk toch eens, Inge. Alle etalages zijn vol Sinterklaas-cadeautjes. Kijk eens, wat een mooie poppen. Ja, die wil ik allemaal hebben. Oh ja, nou. <laughs> ja hoor, we laten die stoomboot helemaal alleen voor jou uit Spanje komen. Ja. <laughs> Juffrouw Marjong, wat doet hm? die meneer? Welke meneer? Daar. Oh, die meneer staat een tekening te maken. Net als jij thuis. Zeg, weet je wat? Ga maar eens even kijken. Ja. Dag meneer. Hallo. Kom hier even kijken. Ik moet me misschien dan maar eens een keertje laten zien. Ja. Is het toch niet lastig? Nee, hoor. Ik zal u eerlijk zeggen, ik ging op weg om Sinterklaas cadeaus te kopen... ...zonder dat ik van plan was te gaan tekenen. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik kom hier, ik ben meteen verkocht. Schitterend, die kinderen. Ja. Oh, de cadeaus zijn er weer ingeschoten. Het probleem is toch al dat ik er helemaal geen verstand van heb. Dus ik ben er niet eens naar binnen gegaan. Ik weet helemaal niet wat kinderen nou precies van de Sint verlangen. Maar dat is toch niet zo moeilijk? Als u het weet, dan, dan mag u me helpen. Of is dat een brutaal voorstel? Moet u cadeautjes kopen voor uw eigen kinderen? Alsjeblieft. Mijn jongste zusje is drie. In dat geval moet ik maar even met u meegaan. Zo, Inge. Ik denk dat als de Sint die winkel ziet... ...dat hij dan vast en zeker iets heel moois voor je zal kopen. Ze is erg zoet geweest. Mm. Huh? En uh, u? Heeft de Sint over u ook niets te klagen? Oh, kan ik alleen aan Sinterklaas zelf vertellen? Misschien ben ik Sinterklaas wel. Een Montes kunst. Ja, maar u kunt het mooi zeggen. Ik heb er nog niet eens voorgesteld. Jaap Dubois. Marion Verkerk. Ik mag je toch wel Marion noemen? Dat, u, dat klinkt zo eerbiedig. Nou ja, voor een de Sinterklaas. Wie is Sinterklaas, juffrouw Marion? Uh, nou... Sinterklaas, ja. die, die zit op de boot ja, en ja. zaterdag komt hij aan. Oh. En dan zul je zien dat hij meteen op zijn paard naar jou toe galopeert. Ja, ja, ja. Nou, maak er nog maar een beetje meer opgewonden. Oh, Omer Sinterklaas komt heel vaak bij kittertjes thuis. Oh, ja. Dus misschien ook wel bij uh, Inge. Zou je dat niet leuk vinden, juffrouw Marion? Uh, nou, ja, ja, nou. Zeg, kom, we moeten naar huis, hè? Ik denk dat wij elkaar hier in de buurt nog wel eens zien. Vermond of niet vermond, wie zal het zijn? Ja, ja, ja. Hou nou maar op. Ik vind het heel prettig dat ik je ontmoet heb. Ja, je hebt je, je, je, je tekening nog niet af. Kom. En ze hadden ook hele lieve aapjes. Zo? Ben je binnen geweest? Ja, met juffrouw Marion en de meneer. Hé, hey, wat was dat dan voor meneer? Hé, hey, moment. Dat ja. spreek me van Van Heerenwaarden. U spreekt met Sinterklaas, uh, meneer van Hm? Met, met wie? Met de goede Sint. Oh, oh uh, goede avond, Sinterklaas. hoor je dat Sinterklaas. Wat kan ik voor u doen, Sinterklaas? Dat zal ik u zeggen, meneer van Herewaarden. maar u moet niet uit uw rol vallen. Hm? Ik, uh, ik zal mijn best doen, Sinterklaas. U spreekt met Jaap Dubois. Ik heb vanmiddag uw dochtertje ontmoet met de juffrouw Verkerk... Uh -huh. ...en ik heb toen iets gesuggereerd over Sinterklaas... ...dat hij misschien wel langskwam. Ik heb dat gezegd omdat ik voor mijn eigen kleine broert en zusje ...voor de Sint zal spelen. Uh -huh. Zou u het leuk vinden als ik in mijn functie ook bij Inge langskwam? Nou, dat lijkt mij zeer vererend, Sinterklaas. Ja. ja, en ik begrijp dat u ook bij de houtveste langs gaat. Die ken ik al zeer lang, heel goed... Dat is iemand die ik zeer waardeer. Ik weet dat u mijn vader kent. Ja, uh, uh, nou ja, uh, Sinterklaas heeft ook een vader, niet nietwaar? Wij zullen u graag ontvangen, Sinterklaas. Tot uh, 5 december, hè, meneer Van Herenwaarde. Tot 5 december. Oh, Inge, hoor je dat? Nou krijgt die aardige meneer bij de speelgoedwinkel toch nog geluid. Ja. Huh? Dit was het eerste deel van De Tuinfluiter. Een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek... En de tuinfluiter zingt van Jos van Manen Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. José Ruiter was Marion Verkerk, Frederik de Groot, Renier van Herenwaarden. Els Buitendijk, Magda zijn vrouw. Danielle Mulders, Inge zijn dochter. Jaap, Gila Freysen, Een verpleegster, zuster Buscher. Een stationchef Joris Bontzang. De volwassen Inge, die het verhaal vertelt, Clara Overduin. De herkenningsmelodie werd gecomponeerd en uitgevoerd door Louis van Dijk. Dit hoorspel werd op locatie opgenomen. Met dank aan Bert Bolle, barometer Anticair in Maartenstijk en het ziekenhuis Berg en Bos in Beeldhoven. Techniek Wim de Kok, regie Johan Wolder.